In Pauw en Witteman zei Brinkman dat PVV-stemmers die meer te zeggen willen krijgen in de partij op 9 juni... een voorkeursstem op hem moeten uitbrengen. Wilders is en blijft de leider, maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, aldus Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. Elke euro die in de gezondheidszorg wordt gestopt levert 1,30 euro op. Dat staat in een gezondheidseconomisch onderzoek in opdracht van minister Klink... Rendement zit hem vooral in de hogere levensverwachting die de zorg met zich meebrengt. Verder hebben zorginvesteringen een gunstig effect op de economie... omdat ze leiden tot een lager ziekteverzuim, stelt de onderzoeker. De onderzoeker noemt het rendement van de sector hoog. Volgens hem bewijzen de cijfers dat de bezuinigingen op de zorg heel zorgvuldig moeten gebeuren. Er moet een belasting komen op extra politieinzet bij evenementen... zoals voetbalwedstrijden en grote feesten. Daarvoor pleit Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. Hij vindt dat de organisatoren van grote evenementen... moeten meebetalen aan de extra kosten die de korpsen maken. En dat is volgens van der Kamp noodzakelijk... om de politie in staat te stellen de orde te handhaven. Door de toename van evenementen, strengere beveiligingseisen... en bezuinigingen bij de politie wordt dat steeds lastiger. De Britse conservatieven hebben de Liberaal-Democraten een referendum aangeboden over een nieuw kiesstelsel. Ze noemen het een laatste aanbod van de partij van Nick Gleck. Hervorming van het kiesstelsel is een belangrijke eis van de liberalen. Gordon Brown stapt het najaar op als leider van de Britse Labour-partij. Labour verloor de verkiezingen van donderdag en Brown zegt dat hij daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Het weer in het zuiden en oosten buien, middagtemperatuur rond 11 graden.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 in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Wat is het toch mooi als je in een band uit Alkmaar bent en je mag eens een keer een uh, uurtje openen op de radio bij CIVM Zandvoort en na bij Radio. Het overkwam de tweets Groep uh, die een beetje zich heeft laten inspireren uh, onder andere door de Hives. Dat is niet die Hives die we kennen van uh, het sociale netwerk. Nee, dat is H-I-V-E-S. De Hives. Springen uh, maken een hele leuke, uh, een beetje jaren zestig, catchy jaren 60 muziek. Met een uh, echte uh, rauwe rock'n'roll randje. Want zo mag je het al wel uh, omschrijven. Hebben ook meegedaan aan de Rob akda wordt In de derde voorronde waren ze toen te zien. En ze kwamen er zelfs nog als runner-up kwamen ze er nog uit. Dus kun je nagaan. Zeven minuten over drie. Welkom in dit tweede uur van Zondag in Kinderland Op de beide zenders van Zandvoort en AB Radio. Nog weer in de komende twee uur ook weer aandacht voor allerlei zaken in de omgeving en natuurlijk ook het laatste sportnieuws... want dat nemen we dan ook en passant mee. Wat we verder nog gaan doen, dat zien we dan wel allemaal weer... maar we hebben natuurlijk ook nog muziek klaarstaan. Dit is Sheryl Crow... en die heeft zich nog laten inspireren op een verhouding... die ze had met een andere gitarist, ja, Eric Clapton inderdaad. En dit was het nummer wat ze toen schreef. My Favorite Mistake. In seek van Howard Jones. Ja, en die song dat is een hele bijzondere. Want het gaat over het ontstaan van de aarde. Ja, het, uh, het is nooit echt een hele grote hit geweest. Maar wel heel erg bijzonder om nog eens een keer uh, terug uh, te horen. Daarvoor overigens Sheryl Crow met My Favorite Mistake. Nou, zo'n favoriete fout. Die uh, zal ik ten aanzien van uh, deze gast. Uh, die ik nu aan de telefoon heb. Uh, hangen, uh, zeker niet maken. Goedemiddag, Ron Brouwer. Ja, uh, want uh, de herkansing uh, volgt. Uh, ik had er gehoopt eventjes nog uh, even terug te blikken op de bar battle van, uh, van een paar weken terug. Maar uh, toen was je verzuimd, had je verzuimd uh, nog even langs te komen. Maar goed. Uh... Ik was helemaal, helemaal vergeten, ja. <laughs> gebeuren en uh, nou zag ik uh, even ergens op uh, een aantal aanpla of in ieder geval een advertentie in uh, de krant, uh, de plaatselijke krant staan van nou 13 mei gaan uh, we de prijs uitreiken. Dat klopt. Ja. Eindelijk uh, gaan we bekendmaken wie uh, deze verschrikkelijk uh, fantastische al gehoord heeft uh, ja uh, Ja, wat hebben dan al wat teams aan meegedaan geloof ik. Ik ...nog even één keer opnoemen allemaal. Doe maar, uh, doe om, maar. Om geheugen een beetje op te frissen. Yeah. Dat waren de autocoureurs... ...met Jantje Lammers in uh, Konuiten. Yeah. Uh, voetbalvereniging Zandvoort. De Strandpachters. Uh, Non-stop. De Dames. Uh, personeelsvereniging gemeente Zandvoort. On-air events. Uh, Mickey's Bar van het Zegui. Het VVV. De Full De Soul Brothers... ...Holland Casino en als afsluiter CFM. Uh, ja, ja, ja, ja. Wij, wij hebben ook meegedaan. Ja. <laughs> ja. ja, ik heb de eerste en de laatste gezien. De eerste was uh, uh, vrij bijzonder met, uh, met al die autocoureurs. Uh, met ja. Dylan Costa, Jan Lammers, uh, uh, Francesco Pastorelli en uh, Danny van Dongen, die stonden daar uh, te tappen. Ja, dat zeker weten. Laatste, dat dat, dat, was, dat ja. was een hele verrassing, want ja, we wisten niet wat we moesten verwachten van zo'n barbettel. Nee, nee. En uh, ja, tot onze verbazing uh, was het stervensdruk en oergezellig. Ja. En, uh, en de coureurs waren aan het beulen van hier te het En aan het entertainen, want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja. Het entertainen, dat, dat hebben we een aantal uh, heel goed opgepikt. Ik, uh, ik ben er niet bij geweest, maar wat ik ervan gehoord heb, uh, waren de dames van de Mickey's erg opdreef. Zeker weten. Uh, die ja, hebben. Die die waren, hebben uh, waren leuk gekleed. Ja, uh, ja, die hebben in fame uh, behoorlijk huis gehouden, had ik uh, begrepen. Cool, en, en, en dan was er bij jou nog een illustre gezelschap. Uh, wat uh, zich een beetje aan de monties, maar zij hadden zich de monties uh, genoemd. Volmonties, ja, dat de... <laughs> En het was echt een hele geslaagde avond. Ja. Uh, die hebben ook echt uh, de boel helemaal Ja. En uh, ja, dat was, uh, was fantastisch. Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen... ...ik vond ze allemaal fantastisch. Want ze ja. hebben allemaal een heel uh, ja, inzet getoond... ...die uh, ongekend was. Ja. Dus ja, en de ene die trok wat meer mensen dan de ander. Maar ja, daar, daar kan je niks aan doen natuurlijk. Nee. Dat, uh, of misschien wel, maar dan heb je er niet genoeg aan gedaan. Ja. Ja. Ja. <laughs> maar, uh, maar wat ik gewoon meegemaakt heb... ...dat, dat iedereen die meegedaan heeft... Uh, gewoon heel enthousiast waren. Ja. Uh, ik, ik zou bijna zeggen, volgt weer. Uh, nou, uh, we hebben een plan om, uh, want, we, want ja, twaalf keer achter elkaar is, uh, is vrij lang. Dat ja. hebben we een beetje uh, geconstateerd. Ja. En uh, we zijn het, nog niet, het zijn nog niet echt de definitieve plannen, maar we zijn van plan om het uh, in oktober, november zes keer te doen en in ja. januari en februari zes keer. Ja, dat is precies een beetje in de dip uh, van... Uh, her, uh, uh, uh, en dan heb je weer even een rustpauze tussendoor met de feestdagen. Ja, precies. Dus dat, en dan, uh, dan, dan ja, dan, want ja, we hebben, uh, we hebben leuke juryleden ook uh, meegemaakt, ja. dat is Raymond bijvoorbeeld en ja. Peter en Fred. Ja. En uh, die zeggen ook van: jongen, jongen elke week, dat, uh, dat is een uh, heftige opgave. Ja, Raymond van Duin bedoel jij? Uh, ja, ja, ja. Uh, en wie, wie zijn die andere? Peter? Uh, uh, Peter uh, Bogaard. En Fred. En Fred uh, van de Kliksbaan. Ja, achteraan weet ik eigenlijk niet. Nou, oké, okay, goed, het is Fred van de Kliksbaan. Maar de, de, de, de kenners kennen hem. Uh, ja. Peter Bogaard en Fred, die hebben uh, veel verstand van muziek. Ja. Nou ja, Raymond is voorzitter van Horik en Nederlands Ja. Dus die moet er ook verstand van hebben. Ja. En uh, ja. <laughs> dus we gaan met z'n allen een, een goede winnaar kiezen. Juist. Uh, en dat is niet degene die de beste omzet heeft gemaakt... maar oh, er komt meer ja, bij kijken, geloof ik, toch? Precies. Ja, dat was een beetje een, een foutje van iedereen die dacht... van, nou wie de meeste omzet gehaald heeft, die gaat winnen. Maar zo is het niet. Het gaat om uh, ja, hoeveel mensen trek je... dus dat heeft dan ook weer met omzet te maken... want hoe meer mensen er zijn, hoe meer omzet je gaat maken. Maar waardoor komt het dat die mensen komen? Uh, hoe heb je het aangekleed? Uh, wat doe je eraan op zo'n avond... Ja. Uh, sommige mensen hebben ook uh, goede doelen nog extra aangekaart. Mm -hmm. Dus ja, dat is, uh, dat is fantastisch. Ja, uh, dan ben ik uh, toch... Uh, dan dan, dan, dan benijd ik je niet als, uh, als jurylid. Want dan krijg je toch nog een heidens karweitje... wat je even op moet lossen. Nou ja, kijk... Uh, <laughs> Peter van de van en Dave van Veem... en ja. ik, zei de gek, ja. uh, hebben al even bij elkaar gezeten. En inderdaad, uh, het is uh, vrij moeilijk opgehaald om te bepalen... Ja, wie, wie het gaat worden. Maar ja, we hebben daar, daar ook nog andere juryleden bij, dus daar moeten we ook nog even om de, heen om de tafel. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ja, uh, er is nog geen man overboord in dit, in dit uh, geval? Nee, dat, uh, dat zeker niet. Nee, want dus iedereen heeft nog evenveel even kans. Ja, want mannen overboord, uh, dat was gisteren met uh, de open dag van de KNRM. Dus uh, dat, dat hoeven we niet... <laughs> <laughs> uh, goed, die bar battle, dat nou, is de finale dus op uh, Hemelvaartdag, hè? Dan. Ja, dat lijkt ons wel een hele leuke dag. ja ook mensen zijn de volgende dag ook vrij, dus dat is wel prettig. Ja, dus, dus daarom denk jij van, nou, we gaan het. En, en, en gebeurt het ook bij Laura en Hardy? Uh, het gebeurt, de locatie is Laura en Hardy. Uh, we doen het gezamenlijk met Fame en de Kliksbaan. Dus ja. uh, we doen het gezamenlijk met z'n drieën in in Lauw en Hardy. Oké. Okay. En uh, we, we gaan natuurlijk ook bekendmaken wat het bedrag is voor het goede doel. Ja. Wat een pluspunt van de, van de, ja, de kansarme Sand voor zijn kinderen die op ja. vakantie uh, gaan. Ja. Dat bleek ons een heel goed doel. Het blijft in Zandvoort en we maken heel veel mensen blij. Dat is een behoorlijk bedrag. Ja, want dat was ook iets van wat jullie drie ook bedacht hebben: dat we wel iets Zandvoorts terug moesten doen, in als het ware. Vonden wij wel, want dat bleek ons toch wel de moeite waard om dat te doen. Nou ja, het is een duidelijk verhaal, en sowieso. Nou ja, we zullen kijken wat we donderdag als winnaar eruit gaat komen. Ja, maar... Dat is uh, dat ligt wel in de bedoeling. Dus... Ja, iedereen is van harte welkom. Dus, uh... Ja. Uh, hoe laat begint het nog even voor uh, alle duidelijkheid? Vanaf acht uur. Vanaf 8 uur. En dus hij... Eigenlijk belanden we wel ergens in Veem uh, om een uur of uh, vier, denk ik. <laughs> ja. Ja, dat zou dat zo maar kunnen in ieder geval. Ja, ja. Uh, uh, nog één ding. Uh, ik geef alvast een klein voorschot. Maar we hebben het er straks in het uh, laatste uur uh, hebben we het daar ook nog over met uh, de heer Van Kessel. Want die gaat 15 mei iets bijzonders bij jullie doen. Ja, we hebben 15 mei bij Laura hebben we een uh, Back to the 60s uh, ja, flauwe Poweravond. Ja. Komt, uh, ik hoop dat iedereen uh, dan komt, uh, verkleed een beetje in die tijd. Ja. We hebben ook allemaal foto's hangen van, uh, van bekende zandvoorts uh, uit die tijd vandaan. En dan moeten de mensen raden wie het zijn. Ja. Dat is af en toe ook niet te herkennen. <laughs> sommigen zijn nu helemaal kaal en toen hadden we haar, toen heel veel lang haar. Dus, het uh, ja. <laughs> ja, zal uh, die komt hier ook, uh, akoestisch uh, spelen. Ja. Samen met Ebed Jong en ik geloof ook uh, uh, papa Luigi. Ja, heb dus ik begrepen. Dat, dat, tenminste, dat is zoiets had ik bedacht uh, of uh, gehoord van hem. Uh, nou, ik, ik heb hem zelf nog even gesproken, want wij waren degene die gisteren op de Annie Paulussen waren. Dus dat hebben we nabeschouwd en hebben we tegelijkertijd ook dit verhaal even meegenomen. Ja. Dus, maar ja. dan hebben we, hebben we een mooi voorschotje genomen. Ron, dankjewel voor het uh, moment. Heel graag gedaan. En uh, nou ja, veel succes ermee de komende week, zeg maar. Nou, dat komt helemaal goed. Dankjewel. Okay, but to life back to reality back to life back to reality back to life back to reality. That we didn't need Ups and downs Just to come around And I I've been thinking About those times That we made friends Just by shaking hands I I've been thinking About those times That my energy Was all I ever need All that represented me Staring at the white page Hoping that it might change Deadlines become A headliner in my way My quality time, but father time was always fine Now it's like I'm hunting for something Stuck in my mind and I just can't understand Given some of the facts We was always down to business, right? No matter what the cash, no matter what the cash No matter what the next day was bringing Had some consequences for my eyes we be watching them on the sunrise A warm surprise, long time, right? And we would call it a night And yo, my pen still damn, I was holding them tight But yo, there's nothing to be stressed about right And father time said, oh, hell no, chef Cause we did all right The next time I come by We'll let both flop Now it's time to boogie home Dude, I'm pretty tired You enjoy that glimpse Of your last bit of sunrise Gotta ride a little bit more Is that what in this life day by day they be changing i'll turn my head for one sec look back shit is fading can't keep up the pace so they keep on rearranging now tell me is i'm missing out if not participating to that all day bullshit let's ball play through it i'll dribble and i'll pass it if you feel it come and do it if you have it shoot it I've shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking like on your movements. Now, peace of mind isn't easy to find. That if you feel like those days are busy stealing your nights, and if you feel like those nights really really you to write, and if I sleep every night, I'll be sleeping for life. You feel me? He's let me be my days, and I will live a nice. Don't wanna hear me say, I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping down, stopping that from coming. I gotta write a little bit more. What you waiting for? Cause I don't know. Hey, yo, I think it's time to give it a go. What's up? bit more, is that what you waiting for, cause I don't know, I think it's time to give it a go, what's that you take me for, cause I don't know, I don't, I don't, I don't, I Leuk is het uh, dat je deze jongens uh, hier bij ons uh, gehad hebt. Tenminste dan uh, voor de Zandvoortse luisteraars. Uh, bij en Zandvoort zijn ze geweest. Uh, op een donderdagavond kwamen ze langs Chef Special. Joshua Nollet deed nog een heel leuk uh, optreden tijdens uh, de finale ronde van uh, de Rob Agda Awards. En uh, toen trad hij op, Joshua Nollet, samen met uh, de mensen van uh, de hype. En daar, uh, ja, dan weet je al genoeg, want uh, dat waren mensen die in het verleden nog een uh, Rob Akda-award wisten te winnen. Nou, leuk bruggetje geslagen. Want uh, de huidige winnaars uh, van de Rob Akda-award hebben afgelopen woensdag zeg maar, het, uh, het, uh, ja, het hoofdpodium uh, mogen betreden. En als openingsact van de bevrijdingspop mogen beginnen. En aan de telefoon hangt, uh, als het goed is de drummer van Ethereal. Ethereal. Ja, ja, goed Elko, je, je mag het verbeteren. Uh, ja, nou ja, Elko van der Bieren, hij is de drummer van de band. Uh, het is geloof ik, want, want ik heb de, bij de tweede voorronde had ik begrepen van uh, presentator P.P. Fischer van, uh, van Patronaat dat het je vierde band was. Of is? Uh, ja. ja, hè? Zesde keer meedoen met vier band. Ja, nou ja, goed. In ieder geval uh, was je er weer bij, geloof ik. Uh, in die En het uh, was een finale plaats. En je bent er uh, met je kornuiten uh, als we weer naar uitgekomen. Ja, vier keer in scheeprecht, uh, zeg maar. <laughs> uh, nou ja, waar we over praten is natuurlijk even over woensdag. Want uh, de bevrijdingspop hebben jullie mogen, uh, mogen openen. Hoe was dat? Yes. Ja, dat was fantastisch. Yeah? Het was, uh, kijk, je, je, we zijn een jaar met deze line-up bezig. We zijn een jaar tweede dus te doen en dan zie je heel veel zaaltjes. Mm -hmm. Maar dat, dat podium in Haarlem, dat is gewoon ja, dat, dat is, dat is zeldzaam. Het was zo ontzettend groot. Ja. Uh, alles was zo extreem goed geregeld. Uh, er stonden lekker veel mensen al toen wij toen wij speelden. Ja. Ja, het is gewoon een supermooie ervaring. Ja, want uh, dat, is, dat was een van de van de van de prijzen, hè, die bij de finale van de Robtaal woord in begrepen zat. Van als je ja. wint, dan mag je in ieder geval het, uh, het festival openen. Ja, voor ons ook een van de belangrijkste prijzen. Want het optreden is gewoon totaal ons ding. Dat is wat wij gewoon het liefste doen. Mm -hmm. En uh, om dan op zo'n podium te mogen optreden, dat is natuurlijk een extreem mooie prijs om, uh, om te krijgen. Ja, hoe beleef je nou zo'n dag? Want ja, uh, het is 4 mei en dan wordt het 5 mei. En uh, ja, uh, ja, je kan je toch niet zomaar even van... Uh, ik ga lekker even nog een avond van tevoren even fijn uh, doorhalen. Of, uh... Uh, nee, dat het mooie was. Wij zaten op een gegeven moment hier bij uh, onze toetsenist Uri thuis. Ja. Uh, voor, voor wat zaken en we netjes afgesproken dat we allemaal vroeg zouden gaan slapen ja. dat is ook redelijk gelukt ja. en uh, volgende ochtend om, uh, om half negen waren we hier weer om uh, de spullen op te halen en naar Haarlem te rijden Ja, ja dan, dan kom je daar aan uh, redelijk wakker op zich ja. en het mooie is dan dat, dat alles gewoon netjes geregeld is ja. uh, dat je netjes een bakje koffie krijgt dat iedereen je vertelt waar je moet zijn uh, wat je moet doen en wanneer je dat moet gaan doen. Ja. En uh, ja, gewoon super goed geregeld. Ja, uh, en jullie hebben... Ja, wat wij zeggen? Zo'n zo dag, ja, hoe, hoe beleef je dat? Ja. Uh, je bouwt adrenaline op naar het optreden toe natuurlijk. Maar het is ook in zekere zin heel erg ontspannen Omdat je gewoon de ruimte hebt. Uh, je kan lekker je ding doen. En dingen zijn gewoon netjes geregeld. Dus eigenlijk in zekere zin heel ontspannen. Ja, uh, en dan is het alleen nog een kwestie van een mooi optreden verzorgen... en uh, met een uh, flinke grijns om, uh, om, om de mond uh, naar weg uh, weer terug naar huis vinden, of niet? Ja, die, die, die grijns die je de hele dag uh, blijft hangen dus dat, ja. dat is een heel mooi gevoel. Ja, uh, want, want ja, uh, jullie hebben ook een eigen geluidsman, Falco, hè? Die hebben bij ja. jullie? Valko Falco Nico. Ja, de beste wat... geluidsman ever. <laughs> ja, want dat, nou, dat mag je ook best wel zeggen. Want, uh, want ja, hij, hij was uh, de, de hele tijd erbij, hè, in ieder geval, om te kijken van, uh, van waar het uh, ja. allemaal. Ja, we, we proberen hem, en, en dat wil hij natuurlijk zelf graag ook, we proberen hem uh, bij zoveel mogelijk optredens uh, erbij te hebben. Ja. Uh, dus hij was de hele ochtend uh, was hij er aancheck met ons gedaan. Dus ja. hij heeft het geluid echt super goed gedaan. Ja, wordt hij ook inderdaad dan heel serieus genomen van, van jongens. Uh, we hebben... Absoluut. Ja. Onze, onze zanger Daniel heeft ook, uh, en, dat is ook een live engineer. Hij ja. heeft hij ook voor Die doet het Consortium van Amsterdam uh, allerlei werk. Ja. Uh, dus die heeft daar veel verstand van uit. Hij werkt vaak samen bij, uh, bij soundchecks. Ja. Uh, en in, in dit geval was de afstand van het podium tot uh, het geluidseiland vrij groot. Dus dat was vooral uh, heen en weer roepen. Ja. Uh, maar we vertrouwen Valko wat dat betreft volledig. Hij, ja. uh, hij, hij weet precies hoe hij ons neer moet zetten. Ja. En uh, hij is daar absoluut een hele, een hele belangrijke factor in. Ja, uh, ga ik gelijk meteen naar de volgende stap. Want gisteravond, en ik was vrijdagavond uh, bij de singer-songwriters in Exit in Rotterdam. En jullie gisteravond bij de Rock Alternative, kwartfinals van de Grote Prijs van Nederland. Ja. Ja, en uh, was Falco daar toen ook bij, of... Het... Uh, nee, het, het, het lullige was dat wij daar eigenlijk uh, halverwege de avond achterkwamen uh, dat, dat hij er wel bij had mogen zijn. Ja. Uh, maar er was in eerste instantie aan ons gecommuniceerd dat er eigenlijk uh, zowel wat, wat betreft spullen mm -hmm. uh, als wat betreft uh, en het, uh, randpersoneel, zeg maar, uh, dat eigenlijk alles bij de organisatie van de Grote Prijs moest liggen. Ja. Uh, dus wij hadden Falco gisteren helaas niet bij ons. Nee. Uh, overigens was het geluid verder ook prima gisteren. Ja, hij uh... heeft het in ieder geval niet aangelegd, denk ik. Nee. Uh, want ik, ik, ik was daar vrijdagavond en ik, als ik daarna naar kijk naar die, naar die zaal. Het was toch wel uh, een heel klein zaaltje, eerlijk gezegd, hè? Het is, ja, het is een klein zaaltje. Het had een vrij, vrij kleine backstage. Ook waar we met vijf bent een heleboel spullen moesten, moesten hebben. Mm -hmm. uh, maar dat heeft ook wel zijn een charme in zekere zin. Kijk, je, je kan daar moeilijk over doen. Je kan ook zeggen: het, het is gewoon een clubshow. Ja. Uh, het, het, het is gezellig, het is lekker knutseltjes Je staat dicht op elkaar. En, ja. uh, en uh, op, op een bevrijdingspot vonden we heel ver van elkaar af. Ja. Uh, en is het tof dat je heen en weer kan rennen over het podium. Ja, dit, dit heeft ook zijn charme. Ja, en, uh, en er is nog geen uitslag uh, bekend, maar dat wist ik uh, vrijdagavond al. Uh, en ja. dat geldt voor jullie precies hetzelfde. Uh, ja, uh, het is natuurlijk altijd zo'n belevenis hè, om, ja. om, om, om daarbij uh, te mogen zijn. Zo'n kwartfinale van de grote prijs van Nederland, dat, uh, dat heeft toch iets spe uh, speciaals? Ja, in, in zekere zin heeft het natuurlijk een, en het, het heeft een naam. En wat dat betreft, uh, het, het, het, toch ook wel enige prestige misschien. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als je, zowel als je kijkt naar, naar uh, het, het publiek wat er was en, door, en de sfeer die daar hing, uh, ja, zag ik het vooral toch gewoon als een wendavond waar je gewoon gezellig bent en, en gewoon lekker je ding gaat doen. Ja, en, ja dat, dat, dat is... dat van Nederland is, dat horen we over twee maanden wel als de uitslag dan is, zeg maar. Ja, het is natuurlijk even duimen voor, voor jullie dan, of jullie erbij zitten dan. Dat, mm -hmm. dat sowieso. Uh, nog even één uh, ding. Ik weet niet of ik het nu echt correct zeg. Uh, zeg. Ethereal? Ethereal. Oh, ethereal? Ethereal. Ethereal. Ethereal. Uh, ethereal. Ik moet het goed zeggen. Yes. Ethereal. Ja, oké. Okay. <laughs> Ik heb er nog steeds moeite mee. Maar goed, dit kijk, komt wel ja. goed. Ethereal, uh, dat, uh, dat is, uh, ja, jullie zijn dan nu gewoon echt goed bezig als het gaat om, uh, om iets neer te zetten. Uh, hè, flink bezig. Ik moet het dan het, het, het, het juiste woord er even bij pakken. Um, jullie hebben al uh, ook weer wat uh, nieuw materiaal uh, gemaakt. Is dat de reden waarom je vanmiddag ook uh, bij de toetsman Uri Dijk zit? Ja, we zijn uh, nu echt in de afrondende fase van, uh, van de EP. Ja. Uh, die, die gaat heel hard. Uh, titel is inmiddels bekend. Ja. Uh, artwork uh, zijn we mee bezig. Uh, er worden afspraken gemaakt over een videoclip. Sowieso. Uh, we gaan ook meedoen aan een film, overigens. Die mag ik wel even noemen. Oh, uh, maar... vertel, vertel. Uh, het is ah. een filmproject van een, een filmpakschool. Ja. Uh, dat wordt in, in de komende twee maanden wordt dat, uh, gemaakt. Uh, daar gaan wij samen met een andere band uh, de, soundcheck van, of de, soundtrack, de soundtrack van, uh, van verzorgen. Uh, daar gaan we misschien ook wat optredens uh, uit volgen, wat, wat promotie. Yeah. Dus dat wordt heel erg spannend, maar met name natuurlijk die EP, uh, Lunacy Falls gaat die heten. Yeah. Uh, die is nu bijna klaar. Ik ben vanmiddag bij Uri om uh, de laatste drumtrack uh, helemaal af te maken. Yeah. Uh, komende week worden uh, de, de laatste vocale delen worden, uh, opgenomen. Yeah. Uh, en dan zijn we ook al een eind onderweg met mixen. Dan gaat hij uh, straks naar de perserij. En dan, uh, over dan over of twee moet hij klaar zijn. Ja, dan, zullen we, uh, voor, uh, dan richt ik me weer even weer, uh, terug naar de Zandvoortse uh, tak van, uh, van het uh, gedeelte. Want ja, we zitten tenslotte hier op beide zenders AB Radio en CFM Zandvoort. Maar dan ja. zullen, uh, zullen jullie ongetwijfeld even bij ons langs wippen, neem ik aan. Nou ja, goed, als jullie een nou grotere studio gaan bouwen, dat wij het live uh, bij jullie kunnen komen. Sparen. Ja, dat is natuurlijk <laughs> nee, <zo>. wel... Uh, <laughs> Er is hier een Grand Café gesloten, die heeft een beetje de afmeting van, van Exit Ex Rotterdam. Dus het, het okay. zou kunnen, maar voor ja. onze studiobegrippen is het een beetje lastig. Dan ja, gaan we dat ding gewoon afhuren toch? Het <laughs> zou kunnen, maar ik, ik denk eerlijk gezegd dat we, dat we het beter over de EP kunnen hebben hier dan, als die klaar is natuurlijk. Uh, ja, lijkt me sowieso een uh, tof idee. Er zijn twee liedjes eigenlijk helemaal of Twee liedjes waar we dus mee, mee bezig zijn. Ja. En ja, als die af is, natuurlijk uh, komen we graag langs om, uh, om jullie er alles over te vertellen. Helemaal goed. Ik uh, dank je voor de, de bijdrage. Ja, jij ook bedankt, ja. Ja, en uh, uh, we spreken elkaar ongetwijfeld, denk ik wel, weer. Ik te doen. Dus Oké. Okay. Oh, ja, ja, dank je. Hier is Mary Had A Little Band met Car Ride. Lights across my face. Lights of cars leaving their trace. The sound of the engine makes me realize I'm in one of these cars, but otherwise. would be somewhere else instead now the cold catches me by fits and starts Banging. bijzonder dit nummer Car Ride van Mary Had a Little Band uh, komen uit uh, Zwolle, Deventer, Utrecht en nou ja, uh, noem maar op. Uh, Arnhem. Ja, ja inderdaad. Uh, een uh, viermans groepje. En uh, is om, uh, ja, alles is om me heen gebouwd rondom Marianne Oldenburg. Uh, interview heb ik uh, een tijdje terug uh, gedaan. Heb ik uh, uitgezonden voor de ZFM uh, luisteraars. Maar ik ga je beloven dat ik het ook hier in Zondag in Kermeland uh, toch laat horen als zomer-item. Dus dat... Kan ik in ieder geval wel verklappen. Uh, nog meer straks uh, in het uh, laatste uur van uh, dit uh, programma Zondag in Kennenbeland. Want dan heb ik het over de Cosmic Carnival. Uh, ook mensen die meegedaan hebben aan de Grote Prijs van Nederland. Het is een Rotterdamse band. Maar die komt 4 juni uh, naar uh, Haarlem toe. En waar dat en hoe dat gaat uh, lopen, dat uh, zul je straks allemaal gaan horen. En uh, hoe uh, dat eruit uh, ziet uh, en wat ze gaan doen, dat hoor je dan in het komende uur. Um, muziek ook uit de regio, zeg ik dan maar eventjes. Deze mensen die hebben we hier inderdaad uh, ook uh, gehad... als het gaat om een uh, optreden in de studio. En ik heb het over Liberty. Een band uit Velsen, Zandpoort. En luister zelf maar. Het is hier opgenomen in de studio, hier in Zandvoort. To this song, white bird, carry on. White bird, where do you belong? When I was a young boy, just about a teen.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 I'm trying to get out of bed. Trying to make sense of everything we've said. Teardrops fall and the mountains rise. I try to fly away to the highest skies. So tell me what to say. Cause I'm getting I want you to Voor, de, voor dit soort uh, muziek eerlijk gezegd uh, dat heeft uh, alles uh, te maken we hadden in, in, voor de ZFM luisteraar uh, muziekboulevard hiervoor uh, daar had ik uh, dit uh, ook een beetje als stijlmiddel erin uh, zitten, soul uh, muziek maar dit was toch echt soul muziek van uh, de bovenste plank uh, zou ik bijna zeggen Howard Juwet, uh, Jeffrey Daniel en Jodie Watley... die heel duidelijk uh, te horen waren in uh, dit uh, nummer van Shalomar. Shalomar ontstond in 1977... en uh, dat uh, begon met twee achtergronddansers... uit de Amerikaanse Soul TV, programma Soul Train... Inderdaad met Jeffrey Daniel en Jodie Watley. En eerst was uh, daar Gary Mumford. Maar die werd later vervangen door Howard Wet. En dat was uh, toch wel uh, een meesterzet voor, uh, voor de band. Want daardoor uh, misten ze, ja, wisten ze een aantal grote hits in Nederland te, te scoren. Een van de, de grootste hits is I Can Make You Feel Good. Maar dit is toch ook wel heel erg bijzonder om uh, naar te luisteren. En dat nummer dat heette... I don't want to be the last. Dat mag het dan wel zijn. Nou, tot aan het nieuws hebben we er nog één vrolijke Frans klaarstaan. Ze is komiek, maar ook acteur. En destijds waagde hij het om ook maar eens een single op te nemen. Dat ging onder de productionele leiding van niemand minder dan Rick James. Het eindoordeel, zou ik bijna zeggen. Hier is Party All The Time van Eddie Murphy. Tot aan het nieuws van 4 uur.